Goedenavond, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Demissionair premier Rutte heeft vandaag gesproken met de Israëlische premier Netanyahu. In dat gesprek heeft hij zijn zorgen geuit over de situatie in Gaza... en haalt een belangrijke boodschap voor de Israëlische premier. Don't do it. Don't do it. Ga niet uh, onder deze omstandigheden een grootschalig grondoffensief beginnen in Rafah. Uh, in Rafah ja, zitten meer dan een miljoen Palestijnse vluchtelingen die geen kant op kunnen. Netanjahu dreigt de stad binnen te vallen. Ondertussen meldt Hamas de dood van nog eens drie gijzelaars. Dat zal het gevolg zijn van Israëlische bombardementen. Vannacht werden bij een grootschalige Israëlische operatie in Rafah twee gijzelaars bevrijd. Hamas houdt nog meer dan 130 mensen vast. Er zijn acht mensen opgepakt die iets te maken zouden hebben met een drugslab in Gelderland. Er was vanmiddag een explosie. Het lab zat in de schuur van een boerderij. Zeven verdachten werden op het terrein aangehouden. Een achtste verdachte ging met de auto vandoor. Die werd na een achtervolging alsnog opgepakt. Maximaal 800 NEC-supporters mogen hun club toejuichen tijdens de wedstrijden tegen Vitesse in april. Regelmatig liepen de wedstrijden tussen de twee clubs compleet uit de hand. Daarom was er de laatste jaren helemaal geen uitpubliek toegestaan in het Gelderdoom. Omdat het de laatste tijd weer rustig is, durft de burgemeester van Arnhem het weer voorzichtig aan. Het reddingsteam in Blaricum heeft een primeur. Ze hebben als allereerste een elektrische reddingsboot. Nou, de boot is een stuk sneller en beweegt makkelijker door het water. Het team verwacht dat ze hun werk nu nog beter kunnen doen. Deze boot, de bootwagen, die zijn uh, van het modernste type dat we hebben bij de KNRM. Dus uh, dit is betrouwbaar, het is snel wendbaar, dus dit is in principe... Beter nog voor het werk dat we doen. Ook de bootwagen waarmee de reddingsboot in het water wordt gereden... is nieuw en elektrisch. Tot nu toe werd de boot met een trekker het water in gereden. Ook die is vervangen, omdat het beter is voor het milieu. Het weer. Vanavond klaart het op. Daardoor wordt het vannacht ook fris, 2 tot 4 graden. Morgen lijkt op vandaag, vandaag wat wolken, wat zon, wat regen en een graad of 9. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.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 Florin, florerende Nederlandse metal scene De komende twee uur en twee maandelijks Elke tweede maandag van de maand Krijgen jullie het allernieuwste Maar ook de beste klassiekers van de meest toonaangevende Maar ook nieuwkomende bands te horen en Zoals jullie van mij gewend zijn Begin ik elke uitzending een uur met de uuropener En trapte ik deze allereerste Dutch Fury af met de hardrockende band Havalros uit het zuiden van Nederland met leden uit Eindhoven en Roosendaal. De vier leden van Valros spelen al sinds tieners waren in punk, metal en progrockbands. Zoals de Lower Life Forms, Positive Hate, Oker en de Astral Travelers. Over de jaren heen zijn ze gestopt, terug opgestaan en hebben ze in 2019 veel voor het publiek gestaan. Maar deze ervaring begon de band aan het eind van 2019 met de voorbereidingen voor de opnames van hun debuutalbum Cold Dark Rain. Dat in 2020 werd opgenomen en onder eigen beheer uitgebracht. Zanger Gerberden van Oosterhuit uit Eindhoven... omschrijft de muziek van zijn band als groot, log en zwaar... met wat scherpe kantjes eraan. Met invloeden van bands als Mastodon, Judas Priest, Black Sabbath en Iron Maiden. Vandaar de naam Valros, dat Noors is voor Walrus. Behoorden ze dus met de single Helios... afkomstig van hun nieuwste EP Running the Gauntlet... dat 9 januari dit jaar is verschenen. Door naar nog zo'n door Judas Priest en Maiden beïnvloede band... genaamd Lord Vulture, onder leiding van zanger David Marse die in 2010 een explosieve start hadden met de release van hun debuutalbum Beast of Thunder... waar Jeff Waters van Annihilator een gastoptreden had... Daarna ging het snel met de vervolgreleases Never Cry Wolf uit 2011 en Will to Power uit 2014... waarmee de band hun definitieve stijl neerzette en gelijk tijd meer erkenning kregen voor waar ze werden gehoord. Omdat, ze, uh, omdat alle drie de albums goed werden ontvangen door recensenten over de hele wereld... heeft Lord Vulture een aanzienlijke aanwezigheid verworven in de wereldwijde metalgemeenschap. De enorme bekendheid opende deuren naar veel festivals en supportslots. Als gevolg hiervan heeft de band het podium gedeeld met Y&T... Primal Fear, Firewind, Sanctuary... Circle to Circle, Tim Ripper Owens... Blaze Bailey, Vicious Rumors... Blitzkrieg en talloze anderen. Terwijl ze door het grootste deel van Europa toeren. Van de Britse eilanden tot Oost-Europa... en van de Baltische Staten tot de Middellandse Zee... Lord Vulture heeft zijn sporen verdiend. Nu met een nieuwe line-up... promoten de band hun eerste live album... getiteld live 'Em Up. De band is scherper dan nooit tevoren... en klaar om meer hoge powerzang, verbijsterende gitaar gitaarsolos en pure ongepolijste heavy metal... op de wereld los te laten. En van deze live album draai ik nu het nummer Where the Enemy Sleep. FM van de heavy metal van Lord Vulture... gingen we naadloos over in de, op de Bay Area scene... beïnvloeden old school trash metal van het Utrechtse Grindpad, of Grindpad, hoe je het ook uitspreken wil... die we hoorden met wellicht een van hun meest populaire nummers... Santa Cruz, Sharkbite Part 2. De band is ontstaan in 2006 en speelde een mix van Death Trash... waarna de band besloot zich meer te concentreren op de muziek... die ze echt wilden maken en waar ze groot fan van zijn. Dit resulteerde in enkele veranderingen... en een focus op thrash metal met hardcore en speed metal invloeden. Inmiddels is de band een gevestigde naam in de Nederlandse thrash metal scene... en brachten ze tussen 2008 en 2017... Inmiddels vier EP's uit en verscheen in 2020 hun volledige debuutalbum Violence. Vorig jaar op 30 september verscheen hun vijfde EP via Iron Shield Records. En deze heeft de naam Finger Collector Crew meegekregen. En van Utrecht reizen we af naar Rotterdam, waar de symfonische metalband Alicia is gevestigd. met frontvrouw Lisbeth Cordia. Toetsenist en componist George van Olfen begon deze muzikale reis met gitarist en goede vriend Martijn de Zeeuw. waarna in de zomer van 2021 Lisbeth Cordia zich bij de band voegde. met haar magische vocalen en betoverende melodieën. Met de solide ritmesectie van drummer Eva Lavina... en bassist Tim Hogervorst voorheen van de Neem. is het plaatje compleet. Muzikale invloeden zijn bands uit de jaren 80 zoals het oude werk van The Gathering en Kate Bush... maar ook bands als Evanescence, With Temptation en Stream of Passion. Op 18 november 2023 bracht Alicia eindelijk hun debuutalbum Underneath uit. Ze speelde een onvergetelijke album release show bij Nobel in Leiden... Het album is nu uit op alle platforms en de cd is verkrijgbaar op shows en online. En hiervan draai ik de openingstrack Pain van natuurlijk Alicia... die ik overigens live had gezien als support tijdens de albumrelease show van Solar Cycles. Een andere symfonische band uit Hoofddorp... die in maart voor twee shows in het voorprogramma van staan van de band die erna komt, Black Briar. We reizen we weer van Rotterdam naar het Drentse Assen, waar de alternatieve symfonische metalband Blackbriar vandaan komt. De band dat sinds 2012 bestaat, maakt muziek in de stijl van Within Temptation, Nightwish en Epica. En groeide vanaf 2019 qua bekendheid, dankzij hun ondersteuning voor Epica's Design Your Universe 10th Anniversary Tour. Sindsdien werden ze ook nog uitgenodigd om voor Hailstorm en In This Moment te spelen in de AFAS in Amsterdam. De band bracht vorig jaar op 29 september hun tweede album A Dark Euphony uit, voor het eerst sinds het tekenen onder het nieuwe label Nuclear Blast. Van dat album hoorden we de meest recente single Crimson Faces uit 2022. Zangeres Zora Kok zei het volgende over dit nummer. Crimson Faces vertelt een verhaal over achtervolgd worden door geesten, jaloezie en onzekerheden gebaseerd op de oude klassieke gotische roman Rebecca. Je vroeg ons om een andere soort muziekvideo te maken waarbij een van ons optreedt in plaats van een verhaal uit te beelden. En we dachten dat Crimson Faces het perfecte nummer was om dit mee te doen. We hopen dat we aan je wensen hebben voldaan. Nadat Arjen Lucassen in 92 stopte met Vengeance... richtte hij samen met zanger Robert Soeterboek de band Plan 9 op. Later Planet 9, omdat er al een band was die zo heette. En nu, 30 jaar later, hebben ze het project Nieuw Leven ingeblazen. De demo's van toen zijn teruggevonden, terugbeluisterd... en vervolgens opnieuw opgenomen. En zo is het aangekondigde debuutalbum The Long Lost Songs ontstaan. Dat gepland staat voor release op 17 mei. Naast gitarist Lucasse en zanger Soeterboek doen ook gitarist Marcel Singor, bassist Robert Rob van der Loo... en drummer Koen Hersmee. Evenals achtergrondzangeressen Irene Jansen en Jane Golding. Van dit tot nieuw blazen project... brachten de mannen de eerste single Before the Morning Comes uit... op 24 januari... En deze horen jullie uiteraard vanavond bij deze eerste Play It Loud Dutch Fury. are we changing Nothing stays the same We used to be lovers we Used to share a name Words have left me And tears are in vain The days pass me by I don't even feel pain We're too high. Before the morning comes Shadows in the darkness A heart cold as ice ZFM Sandvoort we naderen langzaam alweer het einde van het eerste uur van deze eerste editie van Play It Loud, Dutch Fury. En dat doe ik dan hier ook uiteraard traditiegetrouw, heel hard met de uit Amersfoort afkomstige death metal band Blasphemy, Me, die behoorde met Sanity Obfuscation. De band dat in 2000 is opgericht maakt door de Florida en Zweedse scene... beïnvloede death metal, onderscheidde zich met agressieve death metal... die moderne en oldschool stijlen met elkaar combineert... om een zware sfeer te creëren. Na het debuutalbum uh, album Section 8 uit 2002 ging de band uit elkaar... om het in 2015 weer nieuw leven in te blazen. Sindsdien brachten ze één EP en vier albums uit... waar Dawn of Malevolence uit 2023 hun laatste werk van is... dat onder het label Non-Servium Records is uitgebracht. De band timmert goed aan de weg, zowel binnen als buiten de landsgrenzen en verpletterde podia in onder andere Duitsland, Luxemburg, Zwitserland, Oostenrijk, Kroatië, Tsjechië en Slowakije op vele festivals en podia. Voor ik naar het laatste donkere black metal blokje ga, heb ik zoals altijd eerder nog de wekelijkse metalnieuwtjes voor jullie. Wat is er de afgelopen week allemaal gebeurd in de metalwereld? Dat hoor jullie zo van mij. Dit is het Play It Louds Metal News. Het wekelijkse nieuws over alles wat speelt in de metalwereld. De uh, volk metal band Tier gaat voor het eerst in vijf jaar een nieuw album uitbrengen. Het nieuwe album heet uh, Battle Ballads. Uh, en zal op 12 april in samenwerking met Metal Blade Records worden uitgebracht. De groep heeft ook een videoclip voor het nieuwe nummer Access uitgebracht. En die valt overal te streamen en te beluisteren. Accept gaat op 26 april een nieuw album uitbrengen. Dat krijgt als titel Humanoid. En werd opgenomen met producer Andy Sneep. Om het album aan de fans voor te stellen, kondigt de band alvast een Europese tournee aan voor het najaar. Op 31 oktober 2024 komt. Accept naar Zaaltrix in Antwerpen. Tickets voor die show kosten 40 euro en zijn dus al in. Ze zijn al te koop. Sabaton maakte onlangs bekend dat gitarist Tommy Johansson... wel dra uit de groep zou stappen om zich naar eigen zeggen... op zijn eigen projecten te focussen. Dit betekende dat de groep op zoek moest naar een nieuwe gitarist... en daarvoor hebben ze niet lang moeten zoeken. Oud-gitarist Thobbe Englund, die in 2016 door Johansson werd vervangen... zal vanaf heden terug als gitarist bij Sabaton aan het werk gaan... Wakken Open Air vindt dit jaar plaats van woensdag 31 juli tot en met zaterdag 3 augustus. Op de eerste dag zal op de Wasteland Stage de Wasted Wednesday plaatsvinden vinden... waar de trashers flink aan hun trekken kunnen komen. Die dag zullen Evile, Hellripper, Portraits, Hitten, Infected Union, Demons Dawn en SDI daar gaan optreden. Zoals gezegd wordt Wakken Open Air dus gehouden van 31 juli tot en met 3 augustus... en is ondanks de neerslagproblemen van de afgelopen editie stijf uitverkocht... Op het programma staan onder meer Amanda on Marth, Korn, Scorpions, Blind Guardian, Architects, op Opeth, KK's Priest, Accept, BMoth, The Darkness, Spirit Box, Motionless in White, Testament en Vlogging Molly. Alle informatie vind je uiteraard op www.vakken.com. Op 19 april brengt het platenlabel Nuclear Blast het 14e reguliere studioalbum uit van de Britse doom metalband My Dying Bright. De langspeler heet Mortal Binding en is net als voorganger The Ghost of Orion uit 2020 geproduceerd door Mark Minot. Als eerste single laat My Dying Blade nu al spookachtige Thornwick hymn horen. Het nummer werd voorzien van een videoclip geregisseerd door Daniel Gray. De organisatie van Metal Yard heeft drie bands aan de line-up toegevoegd... waarmee deze nu compleet is. Nieuw op de poster zijn Live Aligned, Slecht Valk en Official Twist... Eerder waren onder meer uh, Winter, Phileth, Mollest, Winterheart, Never Obey Again... ...Son of a Shotgun, Lord Vulture en Battles al bevestigd. Metal Yard wordt op 5 en 6 april gehouden in de Willemain te Arnhem. En alle informatie kun je terugvinden op www.metalyard.nl. Power Up, de legendarische hardworkband ACDC brengt de Power Up Tour naar Nederland. Op woensdag 5 juni staat de band in de Johan Cruijff Arena... De kaartverkoop start aankomende vrijdag 16 februari om 10 uur. Meer informatie vind je dus op www.mojo.nl. De ACDC behoeft eigenlijk geen introductie meer. De, uh, sinds de oprichting in 1973 staan, de, staan ze gerand voor onvervalste rockklassiekers. Met een eerschappij van 50 jaar als werelds grootste rock en roll de band Deze Mijlpaal met de Power Up Tour met Angus Young op liedgitaar. Zanger Brian Johnson, ritme-gitarrist Stevie Young, drummer Matt Logh. En een nieuwe bassist om de fakkel voor Cliff Williams te dragen. Verwacht nummers van het in 2020 verschenen album Power Up. Maar uiteraard ook legendarische hits zoals Thunderstruck en Highway to Hell. En dat waren weer de nieuwtjes voor deze week. Volgende week horen jullie uiteraard weer de laatste nieuwtjes van mij. Maar nu gauw terug naar, zoals al aangekondigd, het laatste meest duistere blokje van dit uur. Afkomstig van twee Nederlandse black metal acts. Te beginnen met een solo-project van de schrijver van de Nederlandse black metal band Hellevaarder. Waar we in het tweede uur nog wat van gaan horen. De naam van het project Duindwaler uit HeroGuaard dat rauwe no-nonsense black metal levert en een misanthropische soundscape creëert met een punch. Een hypnotiserend gif dat de geest vervult met angst, angst, uh, angst en wanhoop. De band bracht op 15 januari de single en titeltrack van In het Heemskerks Duin uit en kondigde meteen het voor 21 maart uit te de komen. Debuutalbum waar je, waarbij je je op een aangrijpende reis naar de afgrond begeeft. En deze single horen jullie nu bij Radio Brand New op Mercury. Dat is... Um... Tot slot ruid ik de Black Death Metal Band On Heil uit Dordrecht... met de titeltrack van hun vorig jaar verschenen album in Black Ashes. De band opgericht in 1999 maakt volledig gebruik van de mogelijkheden... die een band met drie gitaristen biedt... door elke riff van een goed gestructureerde melodieuze opbouw te voorzien... met trash black metal ondertonen. Het album werd opgenomen tijdens de pandemie... en bevat voornamelijk nieuwe leden samen met oprichter Amok... De band besloot het album niet uit te brengen tijdens de pandemie, maar de tijd goed te benutten om het album volledig tot z'n recht te laten komen. De teksten werden verbeterd, de zang op, opnieuw opgenomen en er werden zelfs solos voor het eerst toegevoegd, waardoor een geheel nieuwe dimensie aan het geluid van de band werd toegevoegd. Iedereen die houdt van dubbele gitaren, melodieuze harmonieën, sneller blekkend en in your face metal mag dit album niet missen. Tot zo in het tweede uur met meer lekkere metal van Nederlands Bodem. Blijf luisteren.